Het is drie uur, René van Brakel met het NOS-journaal. Zeker twee Amerikaanse vliegtuigen met evacuees zijn boven zuid soedan beschoten. Daardoor zijn enkele mensen gewond geraakt van wie er één slecht aan toe is. De toestellen werden aangevallen in de buurt van de stad Borg... die in handen is van de rebellen. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. De toestellen zijn uitgeweken naar Oeganda. Vanochtend kwam een vliegtuig met Nederlanders terug op Eindhoven Airport. Ook zij zijn geëvacueerd vanwege het geweld in zuid soedan veel psychologen sjoemelen wel eens na het stellen van een diagnose. Ze overdrijven aandoeningen zodat patiënten de zorg vergoed krijgen. Volgens het Nederlands Instituut voor Psychologen wordt de behandeling van problemen niet meer vergoed, maar die van stoornissen wel. Niet alle patiënten hebben echter genoeg geld om een behandeling zelf te kunnen betalen.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 Er is afgelopen week meetapparatuur geplaatst door een onafhankelijk meetbureau dat trillingen in de gaten zal houden. Er is twijfel over de oorzaak van de schade. Vlak naast de Martinikerk aan de Grote Markt in Groningen wordt flink gebouwd. Volgens schade-experts van de Nederlandse aardoliemaatschappij kunnen de scheuren ook bij die werkzaamheden zijn ontstaan. Het weer in het westen en noorden, periode met regen en motregen. Aan zee en op het IJsselmeer waait het hard tot stormachtig. De regen trekt in de namiddag en avond naar het oosten. Het is dan 6 tot 8 graden. Ook morgen overdag geregeld buien en soms wat zon. Het wordt dan 9 graden. Dit was het NOS Journaal. U wilt genieten van uw cd's en radio in levensrecht kamervullend geluid... maar geen grote luidsprekers en losse componenten.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 Opium, het cultuurmagazin van de avond. Ho, ho, ho, ho. Hans Smit. Helemaal niet. Ho, ho, ho, We gaan nog even door tot half vijf vanuit het Grand Café van de Lamar in Amsterdam. Met recensenten die terugblikken en vooruitblikken naar het volgend jaar. Dit jaar, dit, dit, jaar dit, dit half uur is dat uh, Annette Enbrechts... die straks ook een, een veelbelovend talent meeneemt... waar je nog niets over kan zeggen. En Kees het Hart doet het ook, uh, maar dan later. En die heeft ook iemand meegenomen. En uh, Dana Linsen die vertelt welke kerstfilms we vooral moeten gaan uh, bekijken. Sommige van onze recensenten hebben nog veel leukere dingen te doen... dan aanschuiven bij de laatste uitzending van Opium op Radio 1. Zo is Gijsbert Kamer in Los Angeles om een bijzonder concert bij te wonen. Om er, om er toch een beetje bij te hebben, bellen we hem wakker. En dames en heren... Even enig respect, het is daar zes uur. Gijsbert, goedemorgen. Goedemorgen, Hans. Heb je het ontbijt al achter de kiezen of ben je echt net wakker? Uh, nee hoor, nee, nee, nee. Nee, nee. Ik, uh, nee. Dat moet allemaal nog gaan gebeuren. Dat geloof ik nog gaan. net hier vanaf zes uur. Ja. Ja. Ja, je, je bent voor iets heel bijzonders daar. Songs in the Key of Life, het album van Stevie Wonder. Dubbel album uit, uit september 76. Dat, uh, ja. dat komt opnieuw tot leven, hè? Nou, het is de bedoeling dat Stevie Wonder vanavond, uh, in its entirety, zoals het op het kaartje staat, gaat. Uh, Uitvoeren, uh, hij doet een uh, ieder jaar dat hij rond deze tijd in, uh, in de Nokia theater in Los Angeles geeft een soort van benefietconcept. En dit jaar heeft hij een speciaal gevolgd dat hij dan voor het eerst uh, dit, dit hele legendarische dubbel om in te gaan gaat spelen. Dus uh, ik ben ontzettend benieuwd en toen ik dat dus ook hoorde, uh, dat, dat, toen het perspricht eruit ging, of dat, dat, uh, hij gaf een soort toelichting erop uh, eind oktober, ja. ben ik meteen zo snel mogelijk een kaartje gaan kopen en ik dacht ik ga er gewoon naartoe, ik moet dat gewoon zien. En met, uh, uh, als fan, als liefhebber. Ja, oh, je gaat er niet voor de krant uh, ook iets mee doen of nou, wel? Ik ga er wel een stuk over maken, zo ben ik dat ook wel weer. En, ja. uh, maar dat was niet mijn eerste. Ja, ik ga gewoon en dan zie ik verder wel... Uh, ik moet die gewoon bij. en uh, Dan is er vast wel, de krant vast wel geïnteresseerd om daar een mooi verhaal over te hebben. Ja, en, en uh, ja. zijn er nog bijzondere gastoptredens te verwachten? Want hij uh, gaat het niet helemaal in nou, zijn nee, eentje ben, doen natuurlijk. Nee, hij kan niet alleen. Uh, ja. Hij zal uh, ongetwijfeld met zijn band... Ook dat staat aangekondigd, dat hij het met, met gasten zou doen. Mm -hmm. er stond, uh, maar wie en wat en hoe, uh, ik heb echt geen idee. En ik ben ook heel erg benieuwd of hij echt dat hele album met dat singelteer oh, nog bijdragen. EP met hij, die nummers ja, met die Ice bijna en en niemand, ja. die, die niemand ooit draaide, volgens nee. mij, uh, of hij die ook allemaal gaat uh, uh, uitvoeren. Maar ja, hij zegt van wel. Dus het, uh, ja, je wat, was jouw, wat was jouw favoriete nummer van uh, Songs in the Key of Life? Uh, nou, ik vind eigenlijk die hele vierde kant ik zo geweldig. Als hmm. uh, uh, If It's Magic komt en dan gaat het over in S. Wat ik echt even van ja, allemaal is yes, overgangen in de popmuziek ooit vind op een plaats. En dan als een keer uh, uh, Another Star. Dat vind ik echt hmm. die volgorde van de is zeer geweldig. En ik ja. Ben, ja, er zijn eigenlijk steeds andere liedjes die, uh, die ik uh, mooi ben gaan vinden. Natuurlijk, I Wish is het nummer waardoor het allemaal uh, begon voor de Dubbel En dat blijft het gewoon uh, kaken. Maar dat, dat speelt hij wel vaker. Dus ik hoop echt dat hij... Dat die die volgorde van de nummers, dat je dat een beetje kan uh, uh, aanhouden of durft aan te houden. Want dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat zou het voor mij wel echt helemaal compleet maken. Ja, we gaan het lezen in de krant, Sorry. uiteraard. We gaan het lezen in de krant. Nog even ja, heel kort. Ja, ja, uh, ja, maandag, ja. ja. ja ma oh, maandag zelfs al. Ja, nog even ja, heel ja, kort. Ben, ja, ja. We vragen iedereen uh, hier uh, die verschijnt om uh, even terug te blikken op het afgelopen jaar. Wat was jouw hoogtepunt wat muziek betreft? Uh, ik ben een ontzettende Arcade Fire-fan ook. Mm. En uh, hun doel is ook erg sterk. En ik moet zeggen, ik raak met de dag meer gecharmeerd ook van een nieuwe album Beyoncé, wat uh, nu net uit is. Dat, uh, dat we daar, dat we aan het eind van het jaar, zo'n cadeautje kregen nog. Dat vind ik wel heel erg leuk. Uh. Ja, we hebben gisteren in de Volkskrant uh, je lijstje ook uh, kunnen zien. Hè? En, en, en, en, en waar, waar moeten we op letten het komend jaar, wat jou betreft? Uh, oef, dat vind ik ook moeilijk, koffiedikker. Ik heb nog niet echt iets heel spectaculairs gehoord. Ehm... Uh, ik ben heel erg benieuwd, die komt al vrij snel naar het nieuwe album van Blauwtoen, bijvoorbeeld. Mm, ja. Dat is, ja, dat uh, dat... vast, ja, daar is echt veel van. Daar kijken en, we allemaal uh, naar uit. Ik, ik heb namelijk een mailtje dat hij bij thuis komt bij de post aan liggen en ik ben heel erg benieuwd. <laughs> ja, nou geniet u niet eerst maar eventjes van Songs in the Key of Life Live ja, met uh, Stevie Wadden. Uh, ik, ik kan niet wachten, echt. Okay, uh, dat is, ik loop al helemaal op binnen de Oké, okay, dankjewel, veel succes ook en prettige dagen. Ja, en hetzelfde. Dag. Oké, okay, dag, dag. Dag, dag. Uh, ja, en dan, uh, nog even, daar staan ze weer klaar hoor. Thijs Kuppen op de piano. Olaf Meijer op de contrabas. Klaas van Donkers goed op de drums. En natuurlijk Thijs Maas met een tweede nummer. En dat is getiteld Gelooft ze niet. Geloof ze niet. De dichters. Als ze dichten. Dat de zon. Dat de zon niet schijnt. Want de zon die schijnt altijd. Het is alleen dat die soms verdwijnt achter de wolken. Geloof ze niet, de bidders, als ze bidden. Voor een leven. Voor leven na de dood Want na de dood is het te laat Het is gewoon dat je ooit vergaat Tussen de wormen Geloof ze niet De dromers als ze dromen Van een wereld Van een wereld van pijn want de wereld wordt nooit perfect het is een plek waar een vrouw vertrekt zonder een reden geloof ze niet romantici die spelen met metaforen sprookjes fantasieën Dus mij moet je niet geloven, nu ik zeg, dat ik nooit meer, nee nooit meer, van een andere vrouw de was dat Thijs Maas. Heerlijk en met die blue notes. We zetten een, uh, de penseel op het doek... en we schilderen wederom het vertrek van Radio 1 naar Radio 4... samen met een bekende luisteraar. Opium van 1 naar 4. Een verhuisbericht van... Ik ben Hans Marcus. Als ik schilder heb ik graag televisie of radio aan. Via Opium kreeg ik allerlei informatie. Maar nu moet ik even goed opletten, want opium gaat van Radio 1 naar Radio 4. En uiteraard verhuis ik mee. Wat waren de beste voorstellingen van het afgelopen jaar? En wie zijn de beloften van het nieuwe jaar? Theaterresident Annette Embrechts van de Volkskant en ook een beetje van ons... die gaat het ons dit half uur vertellen. Eerst maar even die top drie van... 2013. Ja, wat jou mij het afgelopen jaar is opgevallen dat ik toch wederom allerlei dingen heb meegemaakt die ik niet voor mogelijk had gehouden. Heerlijk hè? Ja, je dacht door de bezuinigingen van nou, alle groepen gaan risicomijdende voorstellingen maken, houden het klein. Mm. Nou, wat blijkt? Er zijn nog steeds groepen die echt van die indrukwekkende onvergetelijke, groot gemonteerde theaterspectakels maken. Geef eens een voorbeeld. Nou, twee weken geleden zaten hier de makers van de Appel... He, ja. die nu Casanova, Casanova. Uh, spelen, over die grote verleider. Maar ik heb FC Bergman gezien. Dat is een jong Vlaams collectief uit Antwerpen. Die hebben in de zomer hier in Nederland... een groot gemonteerde voorstelling gespeeld. Die heet 300 EL keer 50 EL keer 30 EL. Nou, de bijbelkenners onder ons die herkennen daar misschien... de mate van de Ark van Noach in. Uh -huh. Nou, die ark was niet meer helemaal terug te herkennen... en die voorstelling, maar was wel een inspiratiebron. Dat was met al dat met afval dat naar beneden kwam? Of dat nou, met graspollen. Er kwamen allemaal graspollen naar beneden. Ja. Er was ook een vijver waar dode schapen uit opgevist werden. Je zag allemaal schuurtjes waar je binnen mocht kijken... en daar gebeurden de zondige dingen. Er was een heel mistig dennenbos... wat uiteindelijk helemaal omhoog ging. En echt, ik heb hem vijf sterren gegeven. Een enorm... Een enorme mooie voorstelling. En nu, vorige week ben ik naar Antwerpen gereden... en hebben ze een nieuwe voorstelling mm. gemaakt. Van den Vos. Ja. Over, die over dat middeleeuwse dicht Van den Vos-Rijnaarden. Ja, ja. En dat hebben ze wederom fenomenaal aangepakt. Ja, dat is een, een Vlaams gezelschap die dus niet te maken hebben... met de bezuinigingen die wij natuurlijk hier wel... Uh... Nee, dat klopt. Maar ze worden ja. wel naar Nederland gehaald... om die te laten zien. nou ja De is natuurlijk wel, een wel Nederlandse ja, gezet. Ja, maar ze wel komen van. Met Van den Vos komen ze in januari naar Amsterdam... En dan ook nog naar Boulevard, Festival ja. Boulevard in de Zomer... en naar de Rotterdamse Schouder. Goed, dus grote voorstellingen, spektakel, dat is hier opgevallen, meer? Uh, ja, ook dat je, dat je ziet dat... In Nederland dacht je eigenlijk altijd dat er geen open eindvoorstellingen mogelijk waren. Dat Nederland daarvoor te klein was. Dat zijn voorstellingen die net zo lang spelen als er publiek is. Als er mm -hmm. kaarten verkocht worden. Nou, wat blijkt? We nou, hebben twee fantastische open eindvoorstellingen. Hier in de Lemar. speelt Hij gelooft in Mij. Die mooie ontroerende musical over André en vooral ook zijn vrouw, oh. natuurlijk zijn grote liefde. Mm -hmm. En ik wil het toch echt noemen... Soldaat van Oranje. Ik zag hem twee weken geleden... opnieuw. En je zit in de oorlog daar gewoon. Dus het is echt Nederlandse geschiedenis die daar tot leven wordt gebracht. En je ziet oudere mensen die de oorlog herbeleven. En je ziet jongeren die denken, zo was het dus, of zo kon het zijn. Het is natuurlijk iets geromantiseerd rondom die soldaat van Oranje. Mm -hmm. Maar ja, dat heb je ook nodig om een mislepend verhaal te maken. Maar met motoren, met... Ja, dat is uh, uh, uh, ja, je, je zit je als publiek op een soort uh, draaischijf. Hè. Dus je wordt, uh, voortdurend uh, krijg je een ander, iets, een ander perspectief. Ja, en ja. je ruikt het kruid, want ja. er vallen ook doden terecht Ach, natuurlijk. Ja. Overigens dat uh, Anne, die, die, die voorstelling... die hier in Amsterdam gaat spelen in een speciaal theater... dat ze daar op dezelfde manier... met, met theatertechniek ook weer zullen gaan uh, experimenteren? Ja, kijk, ze gaan speciaal een theater bouwen. Ook een open de voorstelling worden. En dat betekent dat je naar je eigen hand kan zetten. Dus mm. ik verwacht dat zeker. Ik hoop ook wel dat ze hem uh, met boventiteling gaan doen... of dat er ook... Uh, ...toeristen op af kunnen komen. Want Anne leent zich natuurlijk heel erg goed voor ook een export. Ja, ja. dan nog een, een derde dingetje wat is opgevallen. Ja, wat je opvalt is, er wordt altijd gezegd... ...theater kan niet zo actueel zijn, want het heeft altijd een aanlooptijd nodig. Nou, ook dat wordt ontzenuwd, want we hebben echt heel veel eenpitters gezien... ...die heel scherp op de actualiteit reageren. En ik noem even Sadet en Kermisius... ...degene die de voorstelling heeft gemaakt SomedayMyPrinceWill.com... Prachtige voorstelling, ontroerend over zijn zus... die eigenlijk heel hypomodern ja. in Nederland is opgevoed... en uiteindelijk toch besluit met een Turk uh, te trouwen ja. in ja. Istanbul. Hij ja, voorstelling in het theaterfestival ook geweest. Ja, ja en ja. die verbazing die hij heeft over wat zijn zus besluit... en een, die zet hij in die voorstelling neer met prachtige muziek van de sedes en met hele scherpe grappen ook. En tegelijkertijd is het echt een, een kritisch verhaal... over hoe de derde of de tweede generatie ja. allochtonen ja. zich hier in Nederland handhaaft. Nou gaat hij bij het Rood Theater gaat hij werken, betekent dat... dat dat hij nou als, als pitter weg is, denk jij? Of? Uh, nou, ik denk dat het goed is voor hem. Want er zijn meer van dat soort eenpitters. pitters: den Boer, Laura van Dolron, Marjolein van Heemstra. En het gevaar bestaat dat die snel uitgeput raken. Want die staan zelf op het podium. Schrijven zelf, maken zelf. Ja. Nou, Elij den Boer heeft even een time-out genomen. Want die deed te veel. Laura van Dolron heeft even een time-out genomen. Heeft zelfs haar voorstelling moeten terugtrekken. Uh -huh. Dus ik denk dat het heel goed is dat ze net in naar het rol gaat. Want dan heb je een organisatie die voor jou alle dingen opknapt waar je ja. dan niet druk om hoeft te maken. En dat ja, kan je ja. zelf... Aan het product werken, om ja. het zo maar te zeggen. En voorstellingen die op jou heel groot indruk hebben gemaakt... voordat we straks vooruit gaan kijken, nog even... wat, wat, wat was het mooiste wat jou betreft uh, Nou, ik vond FC Bergman wel, uh -huh. uh, wel echt fenomenaal. Ik vond de storm, die is overigens al iets ouder... maar die komt nu terug. Die wil ik even noemen als mensen nog een kerstvoorstelling zoeken. moeten ze absoluut naar de storm van de toneelmakerij gaan. Neem gerust je tieners mee, je negenjarigen... want ze snappen de storm echt als ze eruit komen... En hij is ook nog heel mooi gespeeld met, uh, met, een, met een poppendecor... en met bootjes waarin de storm rondraast en uh, van papier gemaakt. Ja, en de... de laatste voorstelling die Riek Zwarte heeft vormgegeven, denk ik, of niet? Nou, hij gaat zeker nog gaat voorstellingen door... vormgeven, maar wel als firma, firma heeft vormgegeven. Firma is opgehouden uh, te bestaan, ja. ja. Uh, uh, 2014, ja, altijd lastig om vooruit te kijken. Maar er, zijn natuurlijk, er wordt al aangekondigd, dus je weet wel wat er gaat spelen. Wat zijn de... Ja, de dingen waarvan je zegt, ik ga nu al in de, in de rij liggen voor kaartjes. Nou, wat mensen zeker moeten gaan bezoeken, denk ik, is Gejaagd door de Wind. Mm. Vooral vanwege de twee acteurs die daar die beroemde film... Ja, ze gaan hem natuurlijk niet naspelen, hij wordt voor toneel bewerkt. Maar Anna Drijver en Nasser Dintjag, die gaan Scarlett O'Hara en Red Butler spelen. En ik denk ook, de kostuums, die worden gemaakt door Jan... En wij kennen okay, hem die, van, van die van, van de, Kronings de ja. van en van de postzakken <laughs> van Maxima natuurlijk. Maar dat worden vast mooie kostuums en een romantische voorstelling, denk ik. Ja. En verder zou ik ook nog wel uh, willen tippen War Horse, oorlogspaard. Van Joop van der Ende gaat in première in het Holland Festival. Ik weet wie Albert gaat spelen. Albert is de jongen van wie het paard is, dat verkocht wordt uh, aan de cavalerie. Dat mag ik helaas nog niet zeggen, maar hij komt uit een toneelfamilie. Maar ik weet ook wie de achterkant van het paard gaat spelen. Want dat is belangrijk in uh, die voorstelling. Ja, het mag dat, vandaag de achterkant zijn, heel ja, leuk. Ja, ja, nou. dat, uh, nou ja het, het verhaal wordt verteld vanuit het perspectief mm. van dat paard, ja. Joey. Ja. Uh, en dat wordt gespeeld door Kik Spijkerman. Een hele beloftevolle musicalacteur. En die heeft dus de audities ja, doorstaan. Om... Oké, okay. maar dus een croissé gaat hij in ieder geval die Albert spelen. Dat heb ik niet gezegd. Dat heb ik niet gezegd. Oh, dan uh, dacht nee. ik dat je dat zei. Nee, uh, nee. Je, zit, je zit ernaast. Ik zit ernaast. Ik ben niet warm in ieder geval. Oké, okay, uh, dan uh, nog even over Want de kerstvoorstellingen, je noemde al de storm. Maar zijn er nog meer kerstvoorstellingen die dit jaar opvallen? Of die, uh... Ja, Lange Gelukkig is terug ja, hè, van het Rode. -theater. Theater. Ja, is goed. Ik denk, de, de sprookjesvoorstelling met de beste ironie. Ik heb nog nooit zoveel gelachen in een voorstelling... als bij Lange Gelukkig van het grote Theater. Uh -huh. Ouders zien alle dubbele lagen... en kinderen zien gewoon de vrolijke ja, de ironie, de parodie de is uh, die ook vooral Hilarisch gespeeld. En die gaat ook toeren door heel Nederland. Dus je hoeft niet per se nu naar Rotterdam af te reizen. Ja, Dat was een voorstel bij Alex Klaassen toch ook is. Dat? In een maand dat hij nu vervangen is door iemand anders. Want die heeft zijn eigen spuitsneeuw. Die, toch, die Ik ga hem op 3 januari opnieuw zien. Dus dat ga ik zien. Ik weet eigenlijk niet of hij vervangen is. Oh. Uh, want hij deed daar zeker in mee. Ja, ja. Ja, ja, goed. Dat is lang en gelukkig. Van het Rode Theater tot en met 19 april in de theaters. schijnt dat hij wel vervangen is, hoor ik net. Oh. En deze weken staan ze met die voorstelling lang en gelukkig in de Rotterdamse Schouwburg. Daarna door het land, onder andere in Hoorn, Amsterdam, Leeuwarden, Apeldoorn en Doetinchem. En de reprise van De Storm eh, van Shakespeare door het, de toneelmakerij, die staat de hele week tot en met 29 december in Jeugdtheater De Krakeling hier in Amsterdam. En tournee loopt nog tot en met 9 maart. Annette, dankjewel. Uh, ja, en jij hebt ook iemand meegenomen. Uh, ik, ik ga hem even introduceren. Hij behoort tot de nieuwe generatie theatermakers. Hij maakt voorstellingen onder de vleugel van het zuidelijk toneel. Vleugels, denk ik. Hij is gebombardeerd tot de stadskunstenaar van de Bos. En volgend seizoen mag hij een toneelproductie voor de Grote zaal maken. Lucas de Man. Hoi. Ja, leuk, leuk dat je er bent. Um, um, ik ga je eerst even aan net vragen waarom, waarom jij hier eigenlijk zit. Dat is een goede vraag. Oh, nee. nou, Lucas is eigenlijk de meest gevatte ceremoniemeester... die je op het podium kan voorstellen. En daarnaast maakt hij ook nog heel geraffineerd theater. Hij brengt groepen in het theater bij elkaar... waarvan je op voorhand niet verwacht dat die met elkaar te maken krijgen. Ik heb bij Bejaarden en Begeerte gezeten. Daar zitten ouderen die vertellen over hun eerste liefdes... en over hun ondeugende wandelingetjes. Maar er zitten ook jongeren die met open mond kijken... naar wat er vroeger dan toch wel op liefdesgebied wel of niet mogelijk was. Die groepen brengt hij bij elkaar doordat je die voorstelt niet mocht bezoeken als je niet een bejaarde meebracht. Of een jongere als je senior was. Ja. En daarnaast heb ik een voorstelling gezien... een solo van hem bij Varkensland. Daarin heeft hij zich volgens mij een maand of drie opgesloten... in een varkensbedrijf in Vlaanderen... waardoor hij die problematiek, die moderne problematiek... helemaal heeft doorgrond dan speelt hij die voorstelling alsof hij een dolende boerenzoon is. Een beetje een don quichot. En ondertussen legt hij haar fijn bloot... waar al die boerenzonen eigenlijk mee moeten dealen... om die varkensboerderijen over te nemen of door te zetten. Ja. Dus in zijn eentje zet hij daar eigenlijk een hele, een hele varkens uh, of een hele boerderijfamilie neer. Ja, drie maanden, drie maanden al... Het was een maand. Het was een maand. Dat was drie maanden. Is ook al lang. Ja. Is, is dat, heb je dat nodig om, om een voorstelling echt te, om in je tenen te krijgen, de, de, de achterliggende problematiek? Nou, als je een voorstelling over, over de varkenswereld wil maken en je ja. weet er niks van, wordt het een beetje een saaie voorstelling, denk ik. Maar nee, ik, ik deed een heel groot project. Want even nog één correctie op je introductie. Ik, uh, ik ben ik leider van Stichting Nieuwe Helden. Dus ik maak vooral met Stichting Nieuwe Helden. En, wij, en ik ben nu een van de regisseurs van het toneel. Maar dat is dan in samenwerking met mijn eigen organisatie, Stichting Nieuwe Helden. En ik deed een heel groot project met Nieuwe Helden, dus in België, bij Varkland. En ik moest daar voor uh, elf steden moesten wij een project hebben dat zowel in de pleinen was als buiten, als in de film enzovoort. Dus we hadden een heel groot dingen uitgedacht. En toen dacht ik, ik wil ook zelf eigenlijk nog iets doen daarin. Want anders zien mensen nooit je eigen persoonlijke verhaal. En toen, aangezien ik het Wij vakkenland had genoemd, WVL West-Vlaanderen, mm -hmm. want daar ging het over, dacht ik, nou dan ga ik maar ook eens die varkenswereld in, in de hoop meer om een beetje informatie te sprokkelen om voor mezelf iets te vertellen. Mm -hmm. En toen bleek dat hun verhaal heel erg dicht bij mijn dat van mij lag. En weinig mensen dat weten, dacht ik, nou dan ga ik het echt over en voor hun doen. Dus het is eigenlijk het verhaal van jou zelf ook? Ja, nou, niet de vakjeswereld, maar wel iets zoeken naar uh, je passie en dan toch kunnen overleven in een wereld die vooral succes en bedrijfsmatigheid wil. Ja. Ja, want heb jij uh, het zoeken naar die passie, uh, theater, heb je dat pas op, op, op, op een later moment ontdekt dat je die kant op wilde? Nee, passie theater zat er al in vanaf ik heel, heel klein was. Maar um, het volhouden van je passie en ervoor zorgen dat je je passie kan doen no matter what, dat moet je blijven elke dag zoeken. Ja, waar zit hem dan het probleem? Want uh, als je gepassioneerd bent, dan ben je toch gepassioneerd? Nou ja, als je gepassioneerd bent en je past niet op, dan ga je dood. Weet je, dus dan moet je je voor oppassen. Ja, ja. Je moet zorgen dat je ook een zakenman bent... dat je ook je mm. dingen kunt regelen. En kijk, het creëren van de omstandigheden waarin je werk kunt doen... dat is de helft van je genialiteit. Dat is een citaat van Picasso. En in deze tijden van, zeker in Nederland... waar iedereen heel erg graag mm. eh, onderhandelt en praat met elkaar... Ja. moet je vooral zorgen dat je dingen kunt doen zoals jij wil deze kan doen. Ja. Dus als je daarvoor een theater moet bouwen, dan doe je dat. Maar als je daarvoor bijvoorbeeld een maand in een varkensboerderij wil zitten... dan doe je dat ook. Ja. Is, is nou, wat, we hadden het net over uh, Sedet en die dus bij het Rood Theater uh, ja, uh, min of meer... Uh, uh, Als je steun krijgt van het, van het apparaat, is dat voor jou het, het zuidelijke toneel vergelijkbaar? Ja en nee, kijk, ik steun zeker. Want je krijgt financiële steun en je hebt een, hebt een huis die meedoet. Mm -hmm. Alleen wat ik net zei, je moet het sowieso zelf doen. En de projecten die ik gekozen heb bij het zuid toen zijn groter dan het zuid aan kan. Dus ik moet het alsnog zelf doen. Weet je? En vroeger toen ik bij productiehuizen zat... heb ik nog, nooit een project gedaan dat paste binnen één productiehuis. Mm -hmm. En ik denk, dan heb je twee mogelijkheden. Je past je project aan aan het productiehuis... of je doet je project anyway en je zorgt dat je andere partners bijhaalt. Ja, je bent iemand van het grote gebaar, dus duidelijk. Nou ja, het, binnen het kleine wel, ja. Binnen het kleine, ja. maar maar wel... wel Groot, grootschalige projecten. Stadskunstenaar van den Bos, ja. wat, wat houdt dat in? Nou, dat is een titel die ik gekregen heb van de stad op basis van mijn project. Ik werd gevraagd hoe het zuidtoneel toneel om mij te verhouden tot Den bos vier jaar lang. En ik had daar project voor bedacht, twee hele grote stadsprojecten. Het idee was, Mede in den Bos en dan internationaal toeren. En de gemeente had ons mee horen spreken daarover op een of andere conferentie. En toen zeiden ze: kom maar eens bij ons spreken, hoe zie je dat dan voor jou? En toen zeiden ze: we hebben geen geld. Want tegenwoordig zegt iedereen, we hebben geen geld. Dat is het eerste wat ze zeggen. Ja, en toen zei ik dat, dat is niet waar. Je hebt wel geld. En toen hebben ze gezegd: hoe kunnen we jou helpen? En toen zei ik, nou, met een beetje geld, maar vooral <lacht> met uh, te zorgen dat ik bij die mensen kan komen. Want je ja. maakt geen theater zonder mensen. Ook die mm -hmm. boeren die zijn allemaal gekomen naar die voorstellingen. Mm. En we werken samen met boerenbonden en, en noem maar op. Dus ik zei, als ik in Den Bosch iets wil veroorzaken... moet ik ingang hebben. En zeggen, hoi, ik ben Vlaming en ik kom hier zitten. Dat, uh, dat interesseert dat niemand. Nee. Dus toen hebben zij gezegd, hoe kunnen we helpen? En uiteindelijk is daar de titel Stadskunstenaar. Dus dat is geen betaalde functie, dat is een eretitel. Die heb ik vier jaar lang. En de deal is dat ik mijn plannen uitvoer. En, en, en zij helpen. En, en zij, de gemeente zorgt ervoor dus dat jij in contact komt met. Uh... Nee, ik doe dat. Maar het, het mooie zelf. is. Nee, nee, maar dat is belangrijk. Ik hmm. doe dat, alleen ik heb een titel. En die titel is in de krant. Ik kom in die titel, en iedere keer dat we iets doen, de krant vindt dat. Kijk, stadskunstenaar staat sneller in de lokale krant dan. Die Vlaming is daar weer. Weet je? En in die zin is die stadskunstenaar. wordt nu ook aanvaard na één jaar. Ja oprecht in Den Bosch. Ze vinden ook dat ze een stadskunstenaar hebben. Uh -huh. En dat komt in de krant. En ze vragen mij daardoor ook om dingen te doen. Dus het is nu iets dat heel goed werkt. Omdat doordat ik stadskunstenaar ben, word ik soms gebeld door een bedrijf. En die zegt, wil jij iets doen voor ons bedrijf? En dan zeg ik, ja, dan moet je betalen. Ja? <lacht> maar, maar wat doe je dan bijvoorbeeld voor een bedrijf? Want dan moet je de naam van het bedrijf ook regelmatig noemen, of niet? Nee, de aangeboden Nee, worden. weet je, het is natuurlijk... kennen sponsort ons en zo, maar daar gaat het niet om. Het belangrijkste is dat wij doen een heel groot project volgend jaar. En dat project uh, is grote ogen die we in gebouwen gaan hangen... waar mensen in kunnen gaan zitten. Uit het gebouw hangen ze dan door de oren van de stad kijken ze. En dat is echt super duur, super groot ding. Alleen, het is mede in het bos. Elke firma die meedoet, komt uit de bos of omgeving. Uh -huh. En daarna gaan we internationaal toeren. Nou, dat is iets, bijvoorbeeld, ik zeg dan... Ik wil rustig jullie bedrijfsfeest hosten of whatever. Maar, dan in ruil merk je meer in ons project. Ja. En dat doen ze. Ja, is, is, is dit uh, een voorbeeld, net van uh, kunstenaars die dus... Ja, een gemeente of ja, in ieder geval denk, een soort denk, financiële achtervanger moeten hebben om te zorgen dat ze, dat ze het dingen kunnen maken. En is de kunstenaar anno 2014 die hmm. natuurlijk enerzijds zijn talent inzet, want die ga, hij gaat Lucancie dus ook een avond presenteren voor zijn bedrijf hoor, en dan pakt hij iedereen in en tegelijkertijd doet hij dat wat hij heel graag wil maken, want bij dat project in de bos zijn geloof ik 10.000 mensen ja. uh, betrokken nou ja, krijgt die maar eens bij elkaar maar hij enthousiasmeert ze allemaal hoor, dan staat hij daar voor die groep en dan is er niemand die denkt, nou nee, ik doe toch maar niet mee ja, Je gaat ook, Romeo Julia doen, hè? Ja, dat is het idee, ja. We, we, we, we hadden het net over die voorstelling die je met ouderen hebt gemaakt. Had, had, had net het over. Wordt dit ook een uh, voorstelling met generatieconflict? Nee, aanwege... ik, heb de, ik heb juist de generatie eruit gegooid. Dus ik oh. heb de ouders eruit gegooid. Het is, uh, ik ga die maken, die komt uit maart 2015. En... Uh, Jonina uh, Spijken en uh, Sanne den Hartog gaan Romeo en Julia spelen. Wat een fantastisch mooi koppel is. En daarnaast, ik zoek eigenlijk geen enkel ensemble-acteur voor, voor die voorstelling. Het zijn allemaal persoonlijkheden. En dus sommigen zijn heel goed in performance of in muziek maken. of zo. En mijn idee is, ik ga het verhaal van de twintigers, dertigers van nu vertellen. Hun angsten, hun dromen. Hun... Kijk, liefde is een heel issue bij ons. Omdat het vaak een soort half contract is geworden. Nee. En uh, tot wanneer het leuk is en daarna, laat maar. Wat Thijs net ook zong. van. vond ik heel mooi. <lacht> um, maar aan de andere kant is het ook heel erg, uh, zoeken we heel naar die verbondenheid. En voor Romeo en Julia, wat mooi is, Shakespeare begint en hij zegt, jongens, ze gaan op het einde dood. Hm. Dus dan weet je dit al, dus het gaat daar niet om. Het gaat niet of gaat het spannend worden en gaan ze het overleven? Hij zegt op voorhand, dit is een koppel, ze gaan dood, Dus dit liefde, kijk maar naar mijn stuk. Ja. Nou, toen dacht ik heerlijk, dus ik kan zeggen, dames en heren, ik ben een jonge regisseur, Romeo en Julia is al duizend keer gedaan en ik ga het ook nog een keer vertellen, kijk maar, dat is eigenlijk de, de insteek. Maar je gaat toch samenwerken met datingbureaus? Nou, het idee is om, om te zorgen dat het randproject, zeg maar... Mm. mensen even groot, dus dat je inderdaad... Uh, datingbros zijn gevallen. We zijn, we zijn met een heleboel dingen bezig, maar dat kan ik nu nog niet te veel. Oké, okay, we, we, we kunnen niet wachten. Lucas, dank je wel. Uh, Graag gedaan. We houden je het komend jaar uiteraard in de gaten. Samen met uh, Annette, dank jullie wel. Uh, oh, na half vier is het, uh, zijn we terug hier met Opium op uh, Radio 1. Eerst het nieuws nu van uh, even voor half vier met René van Brakel. Dit is Radio 1, het NOS-journaal. Ook komende nacht kunnen zeven inwoners van het dorpje Heenvliet bij Rotterdam niet thuis slapen vanwege de vondsten in de buurt van zeer zwaar vuurwerk. Hoeveel er precies is gevonden is nog onduidelijk, maar het gaat volgens de politie om honderden kilo's vuurwerk en de grondstoffen daarvoor. Die vondst werd gisteren gedaan na een tip. Vier Amerikaanse militairen zijn gewond geraakt... toen het vliegtuig waarin ze zaten boven zuid soedan werd beschoten. De militairen wilden Amerikaanse burgers uit het Afrikaanse land evacueren. Ze probeerden te landen in de stad Borg, die is ingenomen door de rebellen, maar zijn uitgeweken naar Kenia. Het ministerie van Justitie gaat opnieuw onderzoek doen... naar de gewelddadige beëindiging van de Molukse treinkaping... bij de Punt in 1977... En vorige maand werd bekend dat bij de bevrijdingsactie... de zes Molukse treinkapers door in totaal 144 kogels zijn geraakt. Officieel is altijd ontkend dat op de kapers werd geschoten... met als doel hen te doden. En tot zover de hoofdpunten van het nieuws. ANB Verkeersinformatie viel op de A1 door een aanrijding... van Amsterdam naar Amersfoort. Tussen knopen het Watergraafsmeer en knopen diemen 3 kilometer. Maar de weg is weer vrij. Dit is Opium. Ja, op je hem nog vanuit de Lamar in Amsterdam. Tot half vijf zitten wij hier op Radio 1. Straks Kees het Hart. Eh, met een terugblik op het afgelopen literaire jaar. Een aantal boeken die hem zijn opgevallen. En hij kijkt ook vooruit naar het volgend jaar. Hij heeft ook een, een veelbelovend talent meegenomen. Emily Kokker. Eh, Dana Lins heb ik ook gevraagd. Die is, is hier zelf niet levend aanwezig. Maar dat hebben we van tevoren opgenomen. Als filmrecensent heb ik haar gevraagd. Hoe kijkt zij terug op 2013? Hoe heeft ze dat jaar ervaren? Veel, divers, moeilijk om keuzes. Te maken. Ga je voor pure esthetiek, ga je voor plezier, ga je voor vernieuwing. Maar ik ben eruit gekomen. Namelijk La Grande Bellezza, de Italiaanse film die van mij eigenlijk kan had moeten winnen. De moderne Fellini is hij wel genoemd, van een man die 65 wordt in Rome en op zijn leven terugkijkt. Dat vind ik echt een groot visueel feest. Dus hij is bij mij op één terecht gekomen. Maar tegelijkertijd, een film als Graffiti, de ruimtevaardersfilm met George Clooney en Sandra Bullock, vind ik het beste wat Hollywood kan doen. Mensen door de ruimte laten zweven. Met die 3D-camera daar omheen tollen en draaien. En je ook in de bioscoop het gevoel geven dat je lost in space bent. Dat vind ik ook knap. Dus dat zijn eigenlijk een beetje de uiterste van de Europese kunst. Tegenover de vernieuwing van Hollywood. Goedemiddag. Zou ik hier misschien even een bad kunnen nemen? Waarom? Dan zijn er natuurlijk nog een aantal Nederlanders die genoemd moeten worden. Want het was ook een sterk jaar voor de Nederlandse film. En niet alleen omdat er nog even in het staartje van het jaar. allemaal gouden films voor uh, Mannenharten en Soof zijn binnengesleept. Maar Borgman moeten we niet vergeten. De film van Alex van Warmerdam uh, die in kan draaide. Wat eigenlijk een film is die nog steeds door mijn hoofd spookt. Hoe zit dat nou met die mysterieuze wraakengelen. die door die buitenwijk liepen? En zijn we wel veilig in onze eigen huizen? Tegen, tegenover staat de hele uh, energieke film al. Als Wolf van Jim Tayhoutu. Die uh, is een keer in een, op een andere manier in die uh, nare wijken... In, bij onze grote steden gaat kijken. En uh, laat, uh, laat zien hoe het uh, in een hoofd van zo'n kut Marokkaan... Ik, uh, hij, hij heeft hier heel erg veel aanhalingstekens bij... Um, uh, hoe dat daar uh, zich uh, is allemaal afspeelt en wat daar, wat daar omgaat. Dus dat, dat, is, dat vind ik eigenlijk op dezelfde manier dat je zegt... hoge kunst tegenover een film die een groot en ook een jong publiek kan bereiken... Uh, ...maar wel eigenlijk allebei met hele actuele vragen... ...namelijk wie zijn we en hoe leven we in deze wereld... Ja, de terugblik op het afgelopen jaar van Dana En Hoe kijkt zij vooruit naar 2014? Ik heb hele hoge verwachtingen van 2014. Niet alleen omdat altijd in januari natuurlijk... dat Rotterdamse Filmfestival er is... waar weer van alles mooi is, wordt gepresenteerd. En dan daarna Berlijn. Maar ook omdat we stiekem al in december als pers... wat films te zien krijgen die in die januari-maanden... of in de late decemberweken uitgaan. Wolf of Wall Street heb ik nog niet gezien. Een nieuwe Scorsese met Leonardo DiCaprio. Maar die trailer die vond ik helaas. Uh, waar gebeurt verhaal? Zo'n uh, Wall Street-man uh, voor wie het geld niet snel genoeg uh, binnen kon komen en als papieren vliegtuigjes of verbrand weer uh, eruit uh, gegooid kon worden. Maar er komen ook films aan als 12 Years a Slave van Steve McQueen, uh, waarvan Amerikanen zeggen dit is nu echt de film over slavernij, die we altijd uh, nou, waar we eigenlijk altijd op hebben zitten wachten. Uh, net bekend geworden dat her van Spike Jonze het, uh, het Rotterdamse Filmfestival gaat openen een... Ja, kan ik ook alvast verklappen. Hele mooie, romantische... maar intens, trieste film... over een man, gespeeld door Joaquin Phoenix... die verliefd wordt op een computerprogramma. En dat computerprogramma heeft de stem... van Scarlett Johansson. Nou, dan snappen we het allemaal wel... dat je op dat beetje heese stemgeluid... verliefd wordt. Maar dat zegt ook weer iets over... wie zijn we eigenlijk? We brengen zoveel tijd door achter onze computers... met sociale media. En soms lijkt die virtuele wereld... echter dan onze eigen wereld. En het is zo'n simpel gegeven om te denken, nou, hoe, hoe doe je het nou als je het letterlijk in beeld brengt? Dus dat is een film waar ik met enorm veel uh, plezier uh, naar uitkijk. Ja, daar kunnen we ons iets bij voorstellen. Dan uh, de kerstfilm. Welke kerstfilm moeten we vooral gaan bekijken? In ieder geval moeten we naar de tweede Hobbit film. Ik denk dat The Desolation of Smaug Smoke... In ieder geval die eerste Hobbit film die iedereen langdradig en een beetje voorspelbaar vond. Doet vergeten, want die zit vol met spektakel en, uh, en avontuur. En als je dan denkt, wat, wat moet je met kerst doen? Twee uur of drie uur in een andere wereld verdwijnen. En uh, met die Hobbits mee in wijnvaten van een waterval af, uh, afkletteren en uh, met draken strijden. En voor al die liefhebbers van Lord of the Rings is het ook heel erg leuk om allemaal uh, kleine uh, vooruitspiegelingen te zien van wat er later gaat gebeuren. En iedereen die ook weer iets anders wil. Denk ik Nymphomaniac van Lars von Trier. Op Tweede kerstdag zijn beide delen van deze als pornofilm. Maar dat is een helemaal niet geafficheerde film. Zijn te zien. Het eerste deel gaat vlak voor kerst. En het tweede deel gaat in januari in première. Maar het is eigenlijk een, hele, het is een soort geestig filmessay over seksualiteit. En het gaat... E Misschien ook wel nog wel meer dan over seksualiteit gaat het over consumptie en over schuld. En uh, ik heb me daar buiten gewoon goed bij verblijkt. Al dus, Dana Linsen, voordat straks Kees het hart gaat terugblikken en vooruitkijken. Met een stapel boeken voor zich. Eerst Thijs Maas nog een keer met Ik ben een aap. Jij slaat mijn linkeroog blauw, maar ik keer jou mijn rechteroog toe. Je daagt me uit en noemt me laf, maar ik druip af alsof ik groot doe. Maar het is niet omdat ik nobel ben of niet van vechten hou. Maar je lijkt me sterker, het is eenvoudig zelfbehoud. Ik ben een aap. Ik ben een aap. Als mannen vrouwen willen winnen door een wedstrijd te beginnen Dan zwijg ik ja Alsof ik niet mee wil jagen en mijn heus niet ga verlagen Maar daarboven sta Erboven dus niet buiten dat hele apenrotsidee, idee Maar kijk je erop neer, doe je er net zo hard aan mee Ik drink, ik poep, ik pis, ik neuk, ik slaap Ik ben een aap Als hij mij vraagt zijn bloed te stelpen Of zij wil dat ik kom helpen Met een zware doos Grote kans dat ik zal gaan dan Alsof je echt van mij op aan kan Belangeloos Maar hij heeft wat ik nodig heb en met haar wil ik beslist een keer naar bed Ik ben een goed vermonde ego grote mond. Ik ben een aap, al loop ik ietsje rechter op. Ik ben een aap, met een maatpak om onze brond. Je ziet het, als ik eet, en als ik drink, en als ik boek, en als ik pis, en als ik neuk, en als ik slaap. Ik ben een aap. Ik ben een aap. Ik ben Hij is Maas met ik Ben een Aap. Uh, we gaan binnenkort naar Radio 4 verhuizen en uh, we gaan er dansend naartoe kom je melden. Opium van 1 naar 4. Een verhuisbericht van Ted Bransen, directeur van het Nationale Ballet. Klassieke muziek is een enorm onderdeel van mijn leven. En bij Opium blijf ik ook op de hoogte van wat er zich in de kunsten afspeelt. Daarom ga ik graag mee naar Opium op 4. Voor De Boekenwereld was 2013 het jaar waarin de voetbalbiografieën de winkels uitvlogen. Met dank aan Gijp, Gerrit Krol, Thomas Blondeau en deze week nog Jacques Vogelaar ons ontvielen. Waarin Joko van Leeuwen en Tommy Wieringa ervan doorgingen met de ACO en de Libris Literatuurprijs. En Jan-Willem Otter de PC Hoofdprijs won. Kees de Hart hier aan tafel. Jij leest echt mega veel, echt heel veel. En je recensies in de Groen Amsterdammer die schrijf je daar, daarover... Heb jij een goed jaar gehad? Of was er ook een, een, een moment dat je een boek met veel ergernis in de hoek hebt gegooid? Ja, dat is wel geweest. Dat is, uh, ik lees altijd uh, de winnaar van de, van de Booker Prize. En, want ja, dan denk ik dat ik de Engelse literatuur ook weet. En, en dat was deze keer van Eleanor Catton, The Luminaries. Oh. En dat kreeg ik niet uit. 800 pagina's. Echt. Ja, na 100 pagina's zaten ze nog in een hotel te vergaderen. En mij te beloven dat het over goudkoort zou gaan. Maar ik... Ik, ik dacht, nou, ik ga hier niet meer door. Ja, ik ja. vond het merkwaardig, hoor. Hm. Nou, nou, nou zijn er zijn natuurlijk ook uh, hoogtepunten te, te melden. Dingen waarvan je zei, ja, dat was echt fantastisch. Dat heb ik zo ja, veel plezier ik in beleefd. vind uh, ik vind echt het hoogtepunt uh, een dichtbundel van uh, Toontelligen, de optocht... Uh, uh, uh, een meesterwerk binnen zijn oeuvre ook. Een, een, nou, niet een echte uitzondering, het is wel een echte tellige... maar een prachtige uh, uh, middeleeuwse dode dans. Hij laat eigenlijk de hele wereld aan ons voorbij gaan. En, en uh, gaat zo, kijken. daar komen mensen aan. Ze denken dat er geen muren zijn, geen valkuilen... geen dodelijke omhelzingen op het midden van onze weg. Pats! Ja, en... en, en ik ben daar een beetje pissig over, want zijn bundel is niet erg besproken. Nee, je hebt hem hier wel besproken bij ons. Ik als heb manier. hem hier besproken, maar verder is het is wel gebleven. Maar eigenlijk geen grote stukken in de krant. Hij staat niet eens, is hij genomineerd voor de VSB-prijs. Ik vind dat, nou ja, ik, ik, ik merk dat ik kwaad geworden. Misschien heeft hij hem niet ingeleverd. Want ik weet wel, telligen, die houdt daar niet zo van, van dit soort dingen. Maar als jury bel je dan op naar de uitgever. Waar en dan zeg je, ja. waar blijft de optocht? Dus hmm. ik vind dat echt Echt een ernstig tekort. Ja. Kan ik het ga ook nog dat nog kwaad worden? Kan zijn, kan het, ik ga er even met je mee. Kan het zijn ja. dat, dat de uitgever het gewoon vergeten is? Want dat gebeurt er ook wel eens. Het lijkt mij sterk dat de uitgever uh, uh, zulke dingen vergeet. Hmm. Het is laatst geloof ik bij de Librisprijs bij een uitgever gebeurd. Nou, die moeten dan maar het water, het water inspringen. Maar maar bij, bij hem, ik vond echt, ik ben er ontzettend over opgewonden. Ja. Heb je nog een, een tweede keuze? Ja, tweede keuze, zo, zo wil ik het niet zeggen. Maar ja, een dat is flauw. Ja. Maar, eh, ja, Maar goed, Tellegen vond ik zo, zo bijzonder. En ik heb ook prachtig gevonden van Jan Brokken, De Vergelding. Nou ja, schitterend Ik ga er een beetje bij stotteren. want ik heb de neiging allemaal scènes daaruit hier te gaan vertellen. Dat ga ik ook maar niet doen. Of dat door Berowne, waar hij ja, door Berowne, waar een moordaanslag gepleegd wordt en dan doen we in de Tweede Wereldoorlog en de Duitsers gaan een vergeldingsactie ondernemen. En hij heeft dat heel precies uitgezocht. Wat was er nou? En wie waren dat? En wie kwamen voor het vuurpeloton? En wie waren die Duitse soldaten zelf? Die heeft hij achterhaald. En, en uh, het, is, het is fantastisch en emotionerend. Hmm. Terwijl het mooie is van hem dat hij het niet emotioneel opschrijft, maar cool en alsof het allemaal niks is. Maar waardoor het buik voor mij heel emotionerend was. Ja. En het derde boek kan nog? Ja, uh, nee, nee, nee, ik vroeg, vroeg me af hoe, hoe verklaar jij dat dan Ja Brok? Want hij schrijft al, al, al jaren dat hij met dit boek uh, nu eindelijk door lijkt te breken tot een, uh, naar, naar een groot publiek. Ja, hij schrijft al heel veel. Ook, ja. ook een mooi boek over, over Frankrijk. Kan niet op de titel komen. Ja, ik denk dat dit toch een Nederlandse geschiedenis is. Hmm. En ik, ik denk dat het een opmaat is... voor de nieuwe Nederlandse geschiedenis over de Tweede Wereldoorlog. Details. Hmm. Inzoomen op gewone mensen en gewone gebeurtenissen. Ja, dan het derde boek. Laten we naar het de derde ja, boek. Ja, dat... dat nou, dat heb ik nog niet helemaal uit. Dat moet ik eerlijk bekennen. Maar dat is een, een Duits boek van de uh, Duitse uh, wetenschapper Safransky. En die heeft een nieuwe bio uh, biografie over Goethe geschreven. Kunstwerk des Lebens is de ondertitel. Ja, dat is fantastisch. Ik ben... Ik Goethe-fan, niks aan te doen. Maar, en er is wel heel veel dat over Goethe, Goethe geschreven. Is niet de eerste natuurlijk die een biografie heeft geschreven over Geuter. Ja, toch? er is, er is ongelooflijk veel ja, Maar veel deze over... onderscheidt zich van die andere? Deze onderscheidt zich dat hij uh, uh, uh, niet op allerlei details van hoe, hoe Goethe eruit zag en wat voor kleren hij droeg en met wie hij het deed. dat, dat heeft hij het allemaal niet over. Maar hij geeft analyses van zijn werk en, en, en daar zat ik echt bij te kijken. Dus uh, Die Leinen, in de zingenwerters, daar, daar geeft hij een fantastische analyse van. En, en zo'n jonge kerel 25 Goethe die zo'n werk zomaar ineens schreef. Wat, wat was dat nou? En hoe, hoe zat dat in elkaar? Ja, ja, ja, dat ja, ja. Is, uh... Nu nog in het Duits, maar het wordt vertaald. Tweede ja, helft van het jaar ja, geloof ik. ik, hoor ik uh, dat het vertaald wordt. Atlas Contact hier, Atlas is de Nederlandse Contact. uitgever die het gaat uitgeven. Ja. Ja, dat is meteen een mooie tip voor het, voor het nieuwe jaar. Dan, waar, waar kijk je nog verder naar uit? Wat zijn de, de dingen waarvan ja, je Ja, voor inhoudt? het nieuwe jaar... Uh, Houdt het in de gaten? Ik ben, ja, ik ben erg benieuwd. Er komt een nieuwe roman van uh, Daan Heerma van Vos uit. Het Land 32. Uh, ik, dat vind ik nou echt een schrijver die, die, die naar voren komt. Die ontzettend ambitieus is ook. Dat, daar geniet ik van. En uh, ook soms hartstikke brutaal in, in de openbaarheid. Mm. Maar dat vind ik, vind ik eigenlijk heel erg goed. En nu komt hij met een boek. Ik geloof van 500 pagina's bij de bezige bij. Als ik het goed las in de prospectus. Uh, uh, ja, dat is compleet anders. En dat speelt zich af. Hoe kan een mens zich uh, uh, uh, hechten? En wat moet hij vertellen om zichzelf te kunnen geloven? Ik citeer nou van een prospectus tekst. Ja, ja, ja, ja. En het gaat over overleven. Nou, ben ik geweldig benieuwd. Naar. Het land 32, verschijnt in ja. februari bij de bezige bij. Nou, ja, Frank Atreur die komt ook met een nieuw boek. En Frank Atreur. De Woongroep. Haar eerste boek, Dorstvloer, vol confetti. van, een ja, leuk boek. Ik weet niet hoe je dat moet zeggen. Een lief boek eigenlijk ook. Als oude man mag je dat wel zeggen, denk ik. Elwer. En Ja, mag wel. Over haar jeugd. En ze, kijkt daar, ze is daar wel wat bitter over, over de jeugd. Maar ze houdt toch haar milieu uh, uh, uh, in stand. Ze laat ze niet helemaal zakken. En dat, uh, dat waardeer ik wel, zulke dingen. En dan komt ze met iets. De woongroep. Nee. Het lijkt mij dat dat ook wel weer uit haar persoonlijk leven is. Weet ik niet zeker. Ik, ik heb haar wel eens ontmoet, maar ik ken haar niet goed. Uh, over, ja... Nou ja, de titel zegt De Woongroep. En ik woongroep. neem aan dat daar flink over gekankerd wordt... hoe dat vroeger in woongroepen was. Ongetwijfeld, wie er de, wie de af was, niet deed en dergelijke. Ja, Denkig, ja. Waarschijnlijk ja, ja. 2 februari bij Prometheus. Frank-Atreur, De Woongroep. Uh, nog heel even kort, want Vrij Nederland-criticus uh, Joen Vullings... die gaf de, de, de Gouden Vullings aan uh, Jan van Aken, de afvallige. Wie gaat er met de Gouden het hart van noorden, ja? Ja, dat is wel duidelijk. is uh, de, de optocht van toontelligen. Mm. Ja. ja, absoluut. Ja. Niet boos worden. Nee, niet meer. Niet meer, goed. Uh, jij hebt iemand meegenomen van wie jij zegt... Ja, die, die moeten wij vooral in de gaten houden. Emily Kokker. Uh, zij zit hier aan tafel. En ze bewijst dat sommige talenten moeten rijpen... om uh, naar buiten te komen. Want je bent al heel lang wilde kunstenaar, hè? Ja, en nu, inderdaad. Ja. Nu is je, je debuutverscheen, ligt hier op tafel. Witte vlag. Um, Kees, even hoor, voordat ik met Emily ga praten. Wat, wat, wat viel jou op in dat boek? Of, waar, of, waar, waarom zeg je van... zij zit hier... Ja, er vielen me eigenlijk twee dingen op. Ze schrijft over de kunst, avant-garde kunst, experimentele kunst. En eh, als, vaak ga, als schrijvers dat doen, dan gaan ze daar een leuke grap over bouwen. Van dat het allemaal nep is en dat het allemaal... Eh, eh, enzovoort. En dat, dat ergert mij altijd. En, en eh, dat doet zij dus niet. Ze beschrijven wel van binnenuit het, het leven van twee kunstenaars. Maar ze, ze, ze, je kunt aan alle kanten zien zien dat ze van kunst houdt en dat ze daar echt voor gaat. Ze laat wel de ellende zien van wat het betekent als iemand in, helemaal op hol geslagen boys, liefhebber is. En dat lijkt mij ook een grote ellende. Maar dat laat ze wel zien. Maar, maar uh, ondertussen is ze daar toch, uh, je, je merkt, uh, hier is een gelovige in kunst aan het woord. En het tweede is, uh, en dat ben ik ook, en het tweede is uh, uh, haar stijl. Die is, uh, ja, daar, daar, dat vond ik fantastisch. Ja. Ik lees heel veel boeken en het is al maar heel glad, glad vaak. En je ziet dat ze dan uh, van de, uh, op schrijversopleidingen geschreven hebben, uh, gezeten hebben. En dat je dus keurige zinnen moet, uh, moet maken. Maar ja, dat, dat, doet zij, dat, do dat doet zij gewoon niet. Ze maakt van die, van die rare zinnen. Uh, de eerste zin. Ik doe, uh, uh, de stok die ik gooide naar de eerste hond die ik van mijn vader mocht trainen... kwam niet terug. Ja, dat dacht ik hier. je wat aan mijn zin? De eerste zin. En ja. toen ben ik heel erg op gaan letten. En het barst van dat soort zin. Deze is over nog iemand één. Nog Eén, Eén. die met een emmer uh, vol water loopt. Vol is het gewicht van de emmer een ding dat tegenvalt. Het dwingt tot klotsend door de kamer lopen. Dat is gewoon hartstikke goed. Hmm. Ben je en, van bewuste, uh, Emily, dat je dat soort uh, bijzondere zinnen uh, uh, schrijft? Uh, bijzonder raar, waar je zegt. Uh, nee, <lacht> nee, bijzonder. Bijzonder raar mag je mij mag niet weg, zeggen. Nee, nee, nee, nee, maar ik dacht van, nee. Um, nee, op zich niet. Hmm. Ik, ik, ik ben wel heel bewust uh, aan het schrijven. En op, ook op klank aan het schrijven. En die eerste zin, daar zit heel veel informatie in. Over uh, wat, wat haar al overkomen is. Dus ja. het is wel echt wel een constructie. Ja, want die, die hond ja. uh, blijkt een belangrijke rol te spelen... in het leven van deze Elisabeth, is, heet ze he? ja, Elisabeth. Ja, Elisabeth woont uh, samen met een kunstenaar... die boys liefhebben waar, waar Kees het net over had. Maar ze is alleen, want hij is er niet, hè? Hij is uh, in New York. Op een uh, ja, soort kunstboekenbeurs. En hij zat netwerken. En uh, zoekt ondertussen ook nog een familielid op. En die reis staat symbool voor... Hij reist heel vaak. Het is gewoon, dit is gewoon een van, de, een van de reizen die hij maakt. Ja, ja. en hij, zij is uh, redelijk uh, eenzaam. En, en ja, haalt zich van alles in, in het hoofd ook. Naar mijn gevoel. Maar ze, de, ze maalt behoorlijk in, dat, in het hoofd. Wat, wat houdt haar bezig? Um, ja, ik vind het geen malen, maar meer. Ze heeft heel veel gedachten en uh, zij heeft heel veel gedachten en weinig daden. Waar hij heel, heel veel daden heeft, heeft zij heel veel gedachten. En zij is heel veel in huis bezig. Dus eigenlijk wilde ik gewoon een soort vertraging ook laten zien van haar, uh, van haar dagelijks leven. <muchten> uh, maar weinig. Ja, is. ze biedt ja. wel klein verzet. Ja, ze, ja, uiteindelijk ja. wel, ja. Ze, ze, ja. Is, ze is huisvrouw, hè? Maar, maar eigenlijk ja. niet, niet het vrije wil. Uh, eigenlijk wil haar man heel graag dat zij... Want ze, ze, ze was dichter ook bijvoorbeeld. Maar ja. hij wil niet dat, dat zij daar heel erg druk mee bezig is. Ga jij nou maar voor het huis houden en voor de hond zorgen... dan, uh, dan ben ik de kunstenaar en uh, dan kom ik af en toe nog eens thuis. Dat, dat is een beetje de verdeling. Uh, ik, heb de, ja, ik heb dat ook heel bewust... Uh, dat is natuurlijk heel erg uh, niet van deze tijd. Dus hij, hij is echt een, een ouderwetse man... Uh -huh. En in het begin van hun huwelijk niet. En hij is echt zo, ja, zo geworden. En zij laat dat ook gebeuren. Ja, zij laat dat gebeuren. Uh, um, Kees had het net over zo'n zo Boyce-liefhebber. Uh, uh, hij, hij hij, hij, het is zijn grote voorbeeld, Jozef Boyce. Op een gegeven moment gaat de hond gaat ook dood. En wil hij hem het liefst ook opzetten. Uh, om, om daar een kunstwerk à la Jozef Boyce ja. van te maken, toch? Uh -huh. Dan ben je natuurlijk zelfbeeldend kunstenaar. Is, ja. is het inderdaad, wat Kees zei, een soort commentaar op de kunstwereld op een andere manier dan, uh, dan anderen dat doen? Omdat je zelf beeldende kunstenaar bent? Het is, het is een commentaar en het is ook een hommage aan de kunstwereld. Het is allebei. Het is, uh... Alles draait om kunst in het boek en ook in mijn leven... en uh -huh. in het leven van heel veel mensen die ik ken. Ja. En het is belangrijk om dan tegengeluiden ook te laten horen. Dus, uh, ja, het, het, yeah. het is, het is echt, echt wat dat betreft dubbel, dubbelzinnig. De, aan de ene kant is het dus kunstliefde die erin staat... maar aan de andere kant wordt, wordt het platte leven ernaast gezet. Uh -huh. Dus kunst en leven en, en die tegenstelling... en dat doet ze gewoon hartstikke mooi. Ja. Waarom wil je gaan schrijven? Want je bent, je bent uh, beeld en al lang... en ineens... Uh, of is dat niet... Is niet iets wat je ineens doet nee. Je hebt drie jaar over het boek geschreven, toch? Ik heb drie jaar over het boek gedaan en ik schrijf al een, uh, al een hele tijd. Uh -huh. Als onderdeel van uh, mijn beeldend werk. Ja? Maar, ja, dus, hoe, hoe, uh, hoe komt dat in je beeldend werk terug, het schrijven? Uh, dat ik heel lang allemaal ideeën opschrijf en uitschets... voordat ik tot een tekening of een foto kan komen. Dus uh, ik, kan niet, ik kan niet heel direct werken. Dus uh -huh. ik doe heel lang over uh, het opschrijven en schrappen... En, dus heel, het is, ja, taal is dan wel de basis van het verdere werk. Ja. Dus, uh, ja. Ja. En, en uh, uh, hij, hij moest er van komen of zo? Ja, hij moest er wel ja, van echt? komen. Het ja, is dus, dus echt, uh, ja, zo voelde het wel. Ja. Ik had heel erg ontzettend zin om iets heel groots en heel erg moeilijks in taal te doen. En de roman is wel de, de, ja, de symfonie onder. Snap dus je? Het is wel echt een grote vorm. Ik wist nog niet zeker of het zou lukken. Mm -hmm. dus, uh, dat, ja, ik heb nu het idee dat ik wel een uh, methodiek heb en dat ik uh, een beetje snap hoe het werkt. Ja, dat, dat betekent dat, zeggen, we, ja. dat we na dit uh, goed besproken debuut uh, meer van je kunnen verwachten. Ik. Ja, ik ben met mijn tweede boek uh, mm -hmm. ben ik bezig. Dus. En is dat een uh, vergelijkbare thematiek? Wederom nee, vanuit de kunstwereld? Nee, uh... helemaal anders. Ik vond het fascinerend. Ik ben niet, moet je bekend, niet verder gekomen dan... Pagina 200, omdat ik gisteren pas het boek in handen kreeg. Er waren wat logistieke problemen om het, om het te lezen. Maar inderdaad, de, de, de zinnen vallen op. Het is. Uh, uh, uh, het is uh, ja, je moet, je moet sommige zinnen moet je twee keer lezen voordat je echt begrijpt wat er staat, maar dan kom je wel in een soort van... Ja, het begint bij, begin bij, begin bij de zinnen, hoor. Uh literatuur -huh. begint bij de zinnen. En dan komt dat verhaal wel. En, en dat viel mij dus ook op. Dat ja. is echt, uh... En wat, wat vond jij de kracht van het van, van boek, van Witte Vlag? Ja, die stijl vond ik bijzonder. Die, die kom ik niet vaak tegen. Vaak denken schrijvers dat ze een verhaal moeten vertellen... dat het wel vanzelf gaat. Maar hier zag ik een schrijver die, die heel zorgvuldig in zinnen zit te bakken... en ze, en ze afwijkend maakt... En dan, dan ja, dan, dan, dat, dat is bijzonder. Mm -hmm, ja. Um, ja, ik, Sorry. Ja? Ja, ik, ik moet het gesprek even iets langer met je maken... dan <laughs> want we zouden iemand de telefoon krijgen. Dat, valt, dat hoor ik net, dat het weggaat. Dus, we, we kunnen er even nog iets verder in gaan op het, op het personage van Elisabeth. Want zij uh, is uh, uh, half Pools, toch? Ja. Ja. ja. En zij komt in Amsterdam terecht met die, met die, met die, uh, met met die Henry, Henry, die Amerikaan is, al een kunstenaar. Uh, de hond. Jij zei al dat die eerste zin. was belangrijk omdat die hond voor haar heel belangrijk is. Die hond gaat dood. Maar er is ook een, een, een link met haar ouders. die uh, al toen ze heel ja. jong was. Uh, is omgekomen. En dat had ook iets met, met een hond te maken. Wat dat betreft is die hond een soort rode draad die door het hele ja. boek uh, loopt. Wat, wat, wat is haar ouders overkomen? haar ouders zijn verongelukt toen zij vrij jong was. Dat is ook, vond ik ook nodig om dat zo te verzinnen... om haar kwetsbaarder te maken toen ze Henry tegenkwam. Niet dat Henry nou de uberschurk is, maar wel... Het moest iets duidelijks zijn. En, uh, nee, Henry is geen uberschurk. Geen uberschurk, nee. Nee. nee. Maar die ouders deden ook, die vader en die moeder... die uh, waren ook met honden bezig. Dus die trainde honden en uh, zijn verongelukt... Ja, dat een hond de weg overstapt. Dat, dat wou ja. ik zeggen. Dat is ja. wel weer die hond ja. die dan overal uh, terug, terugkomt. Op die die komt overal ja. terug, ja. Ja, ja. ja. ja, boeiend. Waarom schikt zij zich zo in die, in die rol van uh, de, de huisvrouw? Waarom uh, denkt ze van: nou ja, goed, Henry, ga je gang maar. Of hoe ziet dat, verkeerd. Is dat Die niet zo? Het niet verkeerd? Ik denk alleen dat het, dat het um, echt een proces is wat heel geleidelijk gaat. En zo'n boek gaat natuurlijk snel, want je hebt maar, toch maar een beperkt aantal bladzijden. Ook al zijn het er misschien al wel, ja, maar het toch. Best veel, ja. te ja. tegen de 400 uh, pagina's. Ja, ja. Maar, ja. maar wist, wist je dat van tevoren, dat het zo moest gaan? Dat, dat het zo dik zou? Ja, dat, dat, het, dat, uh, dat ze zich aanpast... Uh, wacht even hoor. Uh, ja. Dat ze zich aanpast aan hem. Ja, ja dat bedoel ja, ik. Ja, ze geschikt in haar, ja. in haar rol van, van huisvrouw. Dus... Zoals heel veel vrouwen dat hebben gedaan. Dus het is dus, dus, dus heel veel gebeurd. Het gebeurt nog steeds. Mm -hmm. Dus ik dacht, het is heel mooi om dan dat. Ja, als een symb symbolisch. Ik kom er niet helemaal goed uit. Maar om dat te gebruiken. En. Uh, ja, dat dan eigenlijk in een kortere tijd te laten zien. En zij komt er ook uit. Het is dus wel een soort. Ja, het is wel een. Uh, ja, als een heldin. Uit een Jane Austen-roman, maar dan ietsje anders. Komt zij er wel uit? Ja. Maar dan wel toch wel van nu, hoop ik. Dus ja, het, ja. Kortom, uh, een tweede deel moet ik nog lezen. Dan zie ik zie ik zou de, het doen, de, ja. Zien we ja. de verandering. Ja. <laughs> ik ga het doen, want ik vind het heel boeiend. Dankjewel, Witte Vlag van uh, Emily Kokken. Uh, Querio heeft het uitgegeven. Kees en Emily, dank jullie wel dat jullie uh, hier waren. Na het uh, journaal van 4 uur nog een half uur opium. En dan uh, ga ik met Roland Kiefs praten over het afgelopen klassieke muziekjaar. Een beetje opmaakt naar Radio 4. Hè. En kijk ook uh, vooruit naar een talent wat hij heeft meegenomen, Nora Fischer. En 80 seconden ook nog. Dat allemaal en meer naar het journaal van 4 uur. Tot zo. Opium. Avro. Opium Radio gaat verhuizen. Oh, yeah. Ch -ch -ch -ch -ch -ch Vanaf maandag 6 januari kunt u ons vinden op Radio 4. Iedere dag, ja, iedere dag. Sapels tussen half elf en middernacht. Eerst pakken we in. Vanaf januari pakken we uit. En vindt u opium op Radio 4.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 Vanavond in Overspel. Willem is niet dood! Ze twijfelt over de echtheid van de foto's. Waarom gelooft niemand mij? Jij hebt hier een strot in, hoort. Waar ben je mee bezig, idioot? Maar is het allemaal nog niet erg genoeg? Ik heb de foto's niet gezien, maar ik begrijp dat het allemaal gruwelijk genoeg is. Waarom? In godsnaam, waarom? De psychologische thriller Overspel. Vanavond, tien over half tien, bij de Vara op Nederland 1. Dit is Radio 1.